12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Del Ponte geeft wel rugnummers, maar geen namen van oorlogsmisdadigers in Syrië. De EHEC-bacterie in Zweden komt van een bedrijf uit Enschede. En grote belangstelling voor het fotomoment van de Oranjes in Leg. In het zuiden, het westen en in de provincie Utrecht schijnt de zon. Op andere plaatsen is het bewolkt. Blijft wel droog vandaag. Het wordt 4 tot 6 graden. Vannacht volgt dan bewolking met in het noordoosten regen of motregen. En die regen trekt morgen overdag langzaam naar het zuidwesten. De rest van de week is het geregeld zonnig. Wel wordt het wat kouder. 0 tot 3 graden overdag. De Verenigde Naties heeft een uh, lijst samengesteld. met namen van mensen die zich in Syrië. schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Dat heeft Carla Del Ponte, voorzitter van de VN-commissie. die onderzoek doet naar oorlogsmisdaden in Syrië. zojuist bekendgemaakt. Sander van Hoorn, nu onze correspondent. Sander heeft ze ook namen genoemd. Daar heeft ze geen namen bij genoemd. Wel heeft ze gezegd. Dat er namen opstaan uit de regering in Syrië en vanuit de oppositie in de regering in Syrië, waarbij wel duidelijk is dat de regering, als het naar ligt, zich meer schuldig maakt aan het plegen van misdaden tegen de menselijkheid. Het zouden mensen zijn die opdracht hebben gegeven, maar ook mensen die de misdaden zouden hebben gepleegd. Maar nogmaals, namen hebben we niet. Ja, en hoe moet dat dan verder? Want uh, als hij die namen niet noemt, wat dan? Wat staat die mensen dan te wachten?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 Gaan die uiteindelijk ook berecht worden? Als je bijvoorbeeld denkt aan de Syrische president... Um, dan moet die toch eerst opgepakt worden. En dat is natuurlijk altijd de vraag in dit soort gevallen. De mensen die op zulke soort lijsten staan... gaan die uiteindelijk ook nog ooit van de rechtbank verschijnen. Salve Van dank je wel. De e bacterie in Zweden is afkomstig van het Nederlandse bedrijf Bijmer uit Enschede. zegt tenminste de Zweedse Voedsel- en Warenautoriteit. Vlees is vanwege de besmetting uit de handel gehaald. Vorige maand werden twee kinderen in Zweden ziek omdat ze een hamburger hadden gegeten die besmet was met die gevaarlijke EHEC-bacterie. Aan tafel hier redacteur Gezondheidszorg Rinke van de Brink. Rinke Bijmer uit Enschede. Wat is dat voor bedrijf? Dat is een bedrijf waar geslacht uh, vee verwerkt wordt tot kleinere stukken vlees die dan vervolgens weer verhandeld worden. Dus er komt dan een halve koe binnen... en dan maken ze kleine brokjes van een kilo of zo van. En die worden dan uh, verkocht, in dit geval aan Zweden... waar er hamburgers van zijn gemaakt en kebab. En dat zegt de Zweedse Voedsel- en Warenautoriteit... dat daar het vlees uh, vanaf komt? Van, ja, van het vlees uh, dat geleverd wordt in, in de Europese Unie... Uh, bevat een nummer van een uh, toegelaten leverancier. En het ging in dit geval om het nummer van Bijmer. Ja. En dat uh, nummer is mij gegeven door... Uh, de Zweedse voedselautoriteiten. En Bijmer, uh, krijgt dat vlees van, uh, van boeren uit de omgeving? Nee, in dit geval zijn er zes verschillende slachterijen... in uh, een aantal Europese landen. Die hebben vlees geleverd aan Bijmer, wat in deze partij is terechtgekomen. En die slachterijen krijgen op hun beurt van allemaal verschillende boeren vlees. En op elk van die plekken... Uh, kan het fout gegaan zijn, maar uiteindelijk is het dus waarschijnlijk in een slachthuis, want daar gebeurt het meestal, is er uh, mest van koeien of bacteriën uit mest van de koeien uh, op het vlees terechtgekomen ja. wat voor consumptie was, en uh, zo in Zweden uiteindelijk. Dus dat betekent dat het moeilijk te traceren is... waar die besmetting heeft plaatsgevonden? Dat is heel moeilijk te traceren. Zo'n bedrijf, voordat het vlees levert, moet uh, controleren. Dus die doen een aantal steekproeven en dat testen ze. En als daar niet in zit, uh, dan is het schoon, de partij. Dus... En dat is gebeurd, volgens de Zweden. De controles uh, zien er op papier prima uit en volgens de regels. En dan kan je het gewoon missen, omdat je steekproeven doet. Ja, precies. Het, kan, uh, het is allemaal volgens, uh, volgens het boekje verlopen. Alleen ja, het in kan zo zijn papier. dat je de besmetting net, uh, net gemist hebt. Zo is het. Ja. En, en uh, hoe moet dat nou met Bijmer? Wordt daar de productie stilgelegd of wat, wat gebeurt daar? Nou ja, heel merkwaardig. Ik heb nu twee, drie keer met het bedrijf gebeld. De directeur is op vakantie. Dat kan natuurlijk in deze vakantieweek. En zijn plaatsvervanger is uh, niet te traceren in het bedrijf. Het bedrijf heeft nog niets gezegd. En voor zover ik uh, weet uh, loopt de productie. Maar dat ja. kan ik niet met zekerheid zeggen. Blijf bellen, zou ik zeggen. Dankjewel, Rinke van der Brink.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 Grote drukte vanochtend bij het fotomoment in Leg in Oostenrijk. Daar brengen onder andere de koningin en prins Willem-Alexander... en zijn gezin de vakantie door. Kiesja Hekster is in Leg. Uh, Kiesja, de belangstelling is enorm, hè? Ja, dat was wel een beetje overweldigend. hoor. Het was voor mij de eerste keer dat ik erbij was... en uh, er waren meteen nog 75 andere journalisten uit zes verschillende landen... Die allemaal wilden kijken hoe prins Ben-Alexander en zijn familie en de koning inderdaad gingen skiën. Dat had natuurlijk allemaal te maken met het ski-ongeluk van prins ook gisteren, een jaar geleden. En dat was een enorme happening. Dat ongeluk was een jaar geleden, maar bovendien, het is de laatste keer dat de koningin op zo'n officieel fotomoment als koningin daar staat, hè? Ja, klopt. Ze was er uh, niet heel erg lang bij, maar dat is vaak in het geval dat ik me laten vertellen. Verder was het toen eigenlijk een hele ontspannen sfeer. Prachtig weer, mooie plaatjes ook, maar daar heb je op de radio niet zoveel aan. Uh -huh. Er werden ook grapjes uh, gemaakt. Zo wilde Amalia sneeuwballen gaan gooien. En toen zei haar vader dat ze dat maar beter niet kon doen, omdat dat haar, haar hele leven zou worden nagedragen. Toen hij natuurlijk naar uh, zijn eigen moment waarop hij uh, liep. Naar de pers, alle Nederlandse pers opgerot. Inderdaad een uh, moment dat we nog wel af en toe lang zien komen. Dus uh, daar moest iedereen alweer erg om lachen. Ja. En, en uh, dat was een kwestie van een paar minuten en toen zijn ze allemaal gaan skiën? Nou het was een hele uitgebreide fotosessie, ook wat langer dan normaal. Ik denk dat we daar wel twintig minuten gestaan hebben. Dus het was uh, de familie bij elkaar, dan zonder de koningin. Dan alleen Willem-Alexander en maximaal op een gegeven moment... ging uh, Willem-Alexander en uh, zijn gezin ook nog skiën. Dus we namen er ruim de tijd voor. En uh, ja, het leek eigenlijk... Alsof niks deed herinneren aan het ongeluk van Prins Friso. Behalve misschien helemaal op het laatst van de sessie, toen die eigenlijk al afgelopen was. Toen zagen we hoe Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima een lawine airbag omdeden. De lawine airbag die uh, zijn broer Prins Friso niet droeg vorig jaar. En die zij dus nu wel uh, aandoen als ze gaan skiën. Kiesjen extra in Leg, dank je wel.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 De private vervoerders op het Nederlandse spoor... zijn tegen de invoering van één tarief voor treinreizen in het hele land. De NS pleitte daar zaterdagavond voor in het televisieprogramma Kassa. Maar volgens Veolia, Connection, SINTES en Arriva... die private vervoerders kunnen de vervoerders dergelijke afspraken helemaal niet maken... omdat de Nederlandse mededingingsautoriteit daar een stokje voor zou steken. Bovendien zijn het niet de vervoerders die de regionale tarieven bepalen... zegt een woordvoerster van Arriva. De NS gaat daar helemaal niet over... ...de regionale overheden gaan over de tarieven. En niet NS, dus NS eh, past zich eigenlijk een, zich een houding aan die eh, haar niet past. Reizigers die onderweg moeten wisselen van treinvervoerder... ...moeten daarvoor nu met de OV-chipkaart eerst uitchecken bij de een... ...en dan weer inchecken bij de ander. Nieuwe traject betaalt iemand dan een nieuw tarief... ...en de NS wil dat daar een eind aan komt. Luchtvaartpersoneel van de Spaanse maatschappij Iberia staakt. Het is eh, het niet eens met de bezuinigingen die de directie wil doorvoeren... ...en die... 3800 mensen hun baan zal kosten. De komende dagen zullen zo'n 1200 vluchten worden gecanceld of vertraging oplopen. Correspondent Jessica van Spengen vanaf het vliegveld in Madrid. 10 en in In the morning. And then now you have to wait until 11 at night. at night. night Kom uit Israël, staan hier grote koffers op een karretje. Tot hoe laat moeten jullie wachten? Until 11 at night. En at what time were you supposed to go? In uh, the morning. Wisten jullie dat er gestaakt zou worden? No, we don't know. We checked yesterday at night in the website of Iberia. We hebben gisteren nog op de site ingecheckt. En het uh, was een regular flight informatie over la rueda. Gracias. Medewerkers van Iberia in rode t-shirts delen folders uit met informatie over de staking we no, no trabajamos en toda la semana. Estamos de huelga desde hoy lunes hemos empezado a las 12 nee, Wij hebben de hele week van vanochtend heel vroeg ja, tot vrijdagavond laat. Betekent een hoop gedoe voor reizigers hè. Nosotros no queríamos haber llegado a este, a este punto, pero... van ons had het niet zo ver hoeven we komen zegt hij. Er is tot 31 januari onderhandeld met de directie. Het personeel wilde als salarissen inleveren, vrije dagen, maar dat wel verspreid over vier jaar. Ik weet je we geen 2 maar de directie wil dat het binnen twee jaar gebeurt. En dus zijn de onderhandelingen geklapt. Eigenlijk zijn er helemaal niet zo heel veel mensen in de vertrekhal. Voor de 70.000 mensen die deze week zouden reizen met Iberia. Heeft de maatschappij voor 60.000 een oplossing weten te vinden. Enkele tientallen in de rij bij de klantenservice. Wat zit er in deze kisten? Er zitten wapens in. Het is een séjour de chasse. à Tolendo. We zijn in Toledo geweest en we zijn op jacht geweest. on est vraiment déçu de ne pas pouvoir rentrer nous. We hebben een hele leuke tijd gehad. We hebben leuke Spaanse mensen ontmoet. Ja, nu komen we hier en krijgen we dit. Op dit moment kunnen we nog lachen, zegt deze mevrouw. Maar ik weet niet hoe lang nog. Holland Casino wil gokspellen, bingo en poker volgend jaar online gaan aanbieden. Het bedrijf wil al langer kansspelen spelen op internet introduceren... maar voorstellen daarover kwamen tot nu toe niet uh, door de Tweede en de Eerste Kamer. Holland Casino verwacht dat staatssecretaris Steven voor de zomer met een nieuw voorstel komt... zegt woordvoerder Mark Bolberg. Ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat de staatssecretaris met een, uh, met een verstandig plan komt. Uh, en uh, daar gaan we ook vanuit. In ieder geval... Een verstandig plan betekent dat hij veel aandacht zal moeten geven aan, aan uh, nou ja, de, de, de huidige uitgangspunten van het Nederlandse kanspeelbeleid. Nou, dan, dan heb je het al heel snel over uh, het tegengaan van kansspelverslaving. Als je dat goed, uh, goed in een voorstel uh, uh, zet en daar goede verstandige dingen over weet op te schrijven. Dan, dan gaan wij ervan uit dat daar uh, ook wel voldoende steun zal, zal zijn in de, in de Tweede Kamer. Het gaat op dit moment slecht met de casino branche. In november maakte Holland Casino bekend dat er de komende twee jaar ruim 400 banen verdwijnen. In online gokken zit volgens het bedrijf een sterke groeimarkt. Sport. Wout Poels is terug in het professionele wielerpeloton. Na zijn zware val in de Tour de France vorig jaar... maakte hij afgelopen week in Portugal zijn rentree in de Ronde van Algarve. Voor Poels was deze ronde een testcase en ik kijk kijkt dik tevreden terug. Ik ging hier naartoe met, uh, met het gevoel om gewoon, gewoon goed uit te rijden... en uh, alle etappes uh, te finishen. En uh, nou, ik kan er niet, uh, niet durven dromen dat ik hier nou al uh, top 20 in die, uh, op die slot klim zou rijden. Dan kon je, je meer dan dat je gedacht had? Ja, nou, ik had er wel stiekem aan gedacht. Om. De training voelde het wel, wel lekker, maar ja, wat ik net al zei, koers is toch anders. En dan... Je doet wel een mooie bevestiging dat je veertien wordt. Dan mag je ook gaan dromen weer. Hè? Ja. Waar droom je van? Goed te rijden in de tour. Daar droom ik van. Ik moet uh, nu al twee keer me eigenlijk. En uh, het zou heel mooi zijn uh, om daar nou eens een keertje echt goed te rijden en uh, een mooie uitslag neer te zetten. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De VN heeft een lijst gemaakt met mensen die zich in Syrië... schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Namen worden niet genoemd. De EHEC-bacterie in Zweden komt van het bedrijf Bijmer uit Enschede. En was een grote belangstelling vanochtend... voor het fotomoment van de Oranjes in Leg... een jaar nadat Prins Friso onder een lawine was gekomen. 13 over 12...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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag normaal, we bellen zometeen even met Omroep Flevoland... want daar zijn ze bezig met de Week van de Superprovincie. In het mediaforum Paul van der Lucht van RTV Utrecht... en Jan Slachter van Omroep Max. Het gaat onder meer over Po-nieuws... die rubriek wil vanavond alvast beelden van springende BN'ers uitzenden... SBS6 is bezig om daar een programma over te maken. De presentator Gerard Joling was ook verrast dat Poon bij de opname was. Wat kom je doen? Hey, luister. Nou, dit is het evenement van het jaar. Is het <laughs> Nou, dat hoop ik wel dat het wordt. Maar wanneer ben je Heb je nog wel iets kunnen zien van alles gezien? Oh, Oké. Okay. En we beginnen aan een nieuwe week van de nationale nieuwsquiz. De kandidaat van vandaag heet Anne Mart Zomers en komt uit Amsterdam. Dit is Radio 1 Lunch. Dreigende taal, beginnen we met het media trouwens. Dreigende taal op de berg waar vliegende Hollanders van SBS6 wordt opgenomen. Een verslaggever van Poont was in Duitsland bij de opname van het programma... dat in de volksmond bekend is als Sterren Springen van de Schans. Een woordvoerder van productiebedrijf Mass Media was not amused... door de aanwezigheid van Poont. En die dreigde dat als er ook maar één seconde zou worden uitgezonden... Poont een mega-rechtzaak kan verwachten. Ik praat erover met Dominique Weesy, presentator, voorzitter en directeur van Poont. Dominique, goedemiddag. goedemiddag. Ben je bang geworden door deze megaclaim? Nee. Nee. Dus we zenden het vanavond ook gewoon uit. Uh, we zouden het eigenlijk vrijdagavond uitzenden, maar toen hadden we uh, een deal met een van de verdachten van uh, de 8 van Eindhoven. Ja. Dus dat is verschoven naar, uh, naar vanavond en vanavond zenden we het gewoon uit. Hebben jullie de advocaat nog wel even geraadpleegd of het uh, ook inderdaad kan? Uh, ja, we hebben wel even contact gehad met, uh, met onze advocaat. Alleen, ja, het is gewoon uh, opgenomen vanaf openbare weg. Uh, en uh, ja, het is uh, vrij makkelijk uh, te benaderen ook, die schansen. Dus, uh, ja. Mevrouw die blaf wel hard, maar echt bijten wilde niet. Nee, nee. We hebben het SBS ook even gevraagd om een reactie, maar de zender wil eerst de beelden afwachten. Dus van wat jou, jullie nu precies uitzenden. Of was daar al een preview van te zien via YouTube? Ja. Uh, maar wat, wat is er vanavond te zien dan? Nou, we zijn, we zijn er gewoon even gaan kijken, omdat het verhaal. Ja, het verhaal is eigenlijk zo: dat ze komen met Sterren Springen van de Schans. Uh, dat is toch een programma, of je het uh, nou leuk vindt of niet. Je wil het toch even. Wij van kom, laten we eens even gaan kijken in het zuid-duitse ip En daar hebben we gewoon een reportage gemaakt met de lokale bevolking, met de deelnemers, die overigens zeer verrast waren, inderdaad over hun neus stonden. En inderdaad ook de beelden van de mensen die van de af gaan. Dus ja, dat zal deels het springen zijn, deels wat gewoon lokaal. Maar is ook niet een beetje flauw? Want SBS wil natuurlijk zelf het eerste die beelden laten zien? Nee, natuurlijk, maar kijk, wij zijn ook niet zo flauw om nou, want we waren. ...daar aanwezig tijdens de halve finale. Ja, dan zou het heel flauw zijn als je die, die uitslag al gaat verklappen. Dat doen we dan ook niet. Uh, het is meer gewoon om een soort van indruk te geven... ...van hoe gaat dat er nu uitzien. Uh, want vrijdag beginnen ze geloof ik. Denk, ja, we vonden we het waardig om daar toch iets mee te doen. Ja, maar ook een beetje klieren dus. Nou, oké, als we echt wel klieren waren... ...dan hadden we al doorgegeven dat die, die de finale hebben bereikt. En dan hadden we allemaal niet meer hoeven te kijken. Ik weet niet in hoeveel afleveringen ze eruit uitzenden, maar... Nee, kijk, zo zitten, zo zitten wij niet in de weg. Ik moest alleen heel erg lachen om die mevrouw die op haar achterste poten gelijk stond. En ja. Ja, dan begint te dreigen met, met, met een mega rechtszaak. En dat ze die dan zou winnen. Ik zou zeggen, nou ja, spannend nog aan. Je hebt altijd nog voor een kort geding. En, uh, ja, het gebeurt alleen niet. Ja. Je zei het al, eigenlijk was het bedoeling om het vrijdag al te doen. Toen kwam die uh, Bret Esser tussendoor. Eén van de ja. acht uh, van Eindhoven. Hoe kijk jij terug op dat interview? Uh, ja, ik was al, ik was al, was al tevreden. Want uh, nou ja, in die zin mooi. Ik denk ook veel bekeken. De jongen die uh, duidelijk, uh, nou ja, duidelijk ook werd en zo. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja we hebben we hebben, ik, we hebben natuurlijk een redelijke uh, uh, geschiedenis met die acht van Eindhoven, het uh, capuchonincident incident en noem maar op. Maar we zijn wel blijven doorgaan met het bellen van de advocaten van goh, uh, we zouden graag met een van die jongens die in contact treden. Al is het alleen maar om te laten zien van Nederland zit eigenlijk te wachten op een soort van spijt op tante. Dat is in dit geval gebeurd en daar ben ik en ik denk ook uh, uh, uh, wel meerdere mensen redelijk tevreden. Over. Ja. Ik, ik vond het wel opvallend, uh, Danny Goos in de rol van empathische uh, interviewer. Ja, als een Andries Knevel werd, uh, werd vanochtend in <laughs> de Frans. Heb je, je hem ook... al op het matje geroepen? Nee nou. <laughs> denny is natuurlijk uh, vooral bekend uh, van, van het wat de uh, nieuws. Maar ik was wel ik was wel heel erg blij om te zien dat hij uh, dat hij ook gewoon. Uh, heel ingetogen zo'n jongen kan interviewen. En uh, daar heb ik hem ook voor gecomplimenteerd. Ja, zeker. Nou, mooi dat jullie hem hadden. En, en uh, ja, we moeten dus afwachten of die beelden vanavond te zien zijn. Want voor je het weet, heb je de hoofdverdachte ineens voor de camera vanavond van die acht van de eindhalen. Ja, Nou, dat hebben we ook geprobeerd, maar die, uh, die weigert ieder commentaar. Oké, okay, dus dat gaat niet gebeuren. Nee, dus ja, maar en, en wie weet dat SBS niet meeluistert en denkt van... Oké, okay, ze gaan dus inderdaad beelden uitzenden... en er komt alsnog een kort Nee, nou ja, dan hebben we ook weer content. Dus we krijgen de uitzending wel vol vanavond. Oké, okay. dankjewel dat je even aan de telefoon kwam. Dominique Weesie van Poont. De Belgische radiomarkt gaat op de schop. In opdracht van de Vlaamse mediaminister... wordt de hele FM-band opnieuw ingericht. Alle partijen verliezen erbij hun huidige frequenties. Marktonderzoeker KPMG doet nog onderzoek naar een betere indeling. Sommige zenders gebruiken namelijk tientallen frequenties... en dat zouden er veel minder moeten worden. De nominaties voor de tv-beelden, dat zijn de, de nieuwe vakprijzen voor Nederlandse televisiemakers, zijn bekend. Er zijn in totaal vijf programma's genomineerd voor beste nieuwe format. En vooral SBS gooit hoge ogen. De zender Ding met maar liefst twee titels mee naar de prijs. Zowel sterren springen op zaterdag en de live show zijn genomineerd. Een gespecialiseerde webjury bepaalt begin maart wie de winnaar wordt. De succesvolle dramaserie Divorce van RTL 4 krijgt een vervolg. Qua cijfers zou je wel gek zijn om niet door te gaan. Dat zegt Erland Galjaard, als programmadirecteur van RTL 4. Galjaard is vooral blij met de kijkcijfers in de doelgroep 20 tot 49 jaar. Waar de serie met 33% marktaandeel bijzonder goed scoort. De serie werd bedacht door Linda de Mol. Het gaat over het leven van drie stellen die uit elkaar zijn. Er moet nog wel een plekje worden gevonden in het uitzendschema. Want Galjaard wil kosten wat het kost voorkomen... dat de hitserie het straks moet opnemen tegen Boer zoekt vrouw. De nieuwe zaterdagavondprogrammering van SBS6 heeft nog een lange weg te gaan. De nieuwe titels The Next Pop Talent en The Showbiz Quiz... die brachten in ieder geval nog niet het succes waar de zender zo'n behoefte aan heeft. In de Showbiz Quiz strijden twee teams tegen elkaar... met Ron en Rick Brandsteder als quizmasters. En het zijn niet uh, alleen twee teams die het tegen elkaar opnemen... maar ook twee coaches. Mijn zoon, daar staat hij, en ik. Team Ron tegen Team Rick. En mag ik heel even zeggen dat ik het heel dapper van je vind... Beetje onverstandig, maar toch heel dapper. Ja, kunnen we door. Het heel 4-kijkcijferkanon All You Need Is Love... in het NOS-journaal bleken nog te sterke concurrenten. SBS haalde over de hele avond gemeten marktaandeel van 8,6 procent. Het heel 4 en Nederland 1 deden het aanzienlijk beter... met 16,9 en 21,9 procent. Bij Omroep Flevoland trekken ze deze week de provincie in om te peilen hoe inwoners aankijken tegen het idee van de nieuwe superprovincie. Het kabinet wil dat, minister Plasterk is de ambassadeur daarvan. Hij wil dat Flevoland samen met Noord-Holland en Utrecht opgaat in die nieuwe provincie. Richard Schuurman, goeiemiddag. Goedemiddag. Van Omroep Flevoland, eigenlijk een van de bedenkers van de week van de superprovincie. Onder andere. Wat gaan jullie allemaal doen deze week? Nou, niet zozeer dat wij de mensen opzoeken, maar we willen vooral de argumenten die het kabinet gebruikt om Flevoland, Utrecht en Noord-Holland te fuseren, uh, om die eens wat onder het vergrootglas te houden. Daar heeft minister Plasterk een mooie brief over geschreven, want dat was al in december. Maar heel veel meer details en achtergronden hebben we eigenlijk niet gehoord. En ook eigenlijk niet of die argumenten allemaal wel zo goed zijn, of dat van die goede ideeën zijn. Dus uh, we gaan elke dag langs bij mensen die daar uh, mening over hebben, die daar ook uh, op gestudeerd hebben, dus deskundigen, uh, mensen uit de praktijk, om op die manier uh, die argumenten het te leggen. Maar jullie staan als omroep dicht bij de Flevolanders. Wat is jouw inschatting? Uh, wat vinden de mensen in Flevoland eigenlijk van het idee? Nou, dat is een heel uh, wisselend uh, beeld. Je hebt mensen in Noordoostpolen die toch zeggen van... nou, wij voelen ons helemaal niet betrokken bij de randstad, dus laat ons daar maar wegblijven. Uh, terwijl je op Urk bijvoorbeeld mensen hoort uh, roepen... die zeggen, nou, laten we toch maar misschien naar Amsterdam gaan. Uh, ooit zijn ze dat trouwens geweest, uh, maar dat is heel lang geleden. Ja, in Dronten is men ook wat meer gericht op Overijssel en Zwolle. In, in Zeewolde kijken ze weer meer naar Gelderland, meer. Uh, Mereleestad zijn wel meer op de noordvleugel georiënteerd, dus op de noordelijke randstad. Maar je hoort toch ook wel van, laten we toch als, alsjeblieft zo blijven zoals het nu is. Dus het is heel erg verdeeld eigenlijk. Er is niet één lijn te trekken. We hadden de laatste commissaris van de Koningin van Flevoland, Leen in standpunt uh -huh. nou, Het is duidelijk dat die geen voorstander is van de superprovincie. Nee, die denkt misschien ook aan zijn eigen baan. Uh, dus uh, hij heeft al vaker geroepen dat hij de laatste zou zijn. Maar die discussie loopt natuurlijk ook al jaren. Maar ja, dat is natuurlijk ook vanuit provinciaal standpunt gezien. Uh, je gaat niet pleiten voor het opheffen van je eigen provincie. Maar de argumenten die, die lijken inderdaad niet uh, heel erg hard te zijn. En uh, dat je inderdaad zou kunnen zeggen, oké, okay, het kabinet heeft echt een punt. En op alle voorstellen die zij doen. Daar gaat dan een fusie ook heel grote meerwaarde in opleveren. Zo lijkt tenminste uit het rondje wat Hallo. wij tot nu toe gemaakt hebben. En, en jullie gaan als Omroep Flevoland er met open vizier in. Uh, je, je kiest niet een partij of je kiest niet een, een mening? Nee, wij gaan uh, op zoek naar mensen uh, die dus uh, daarop gestudeerd hebben. Deskundigen op bijvoorbeeld van levert het nou geld op. Uh, is er inderdaad zoveel sprake van bureaucratie dat dat een stuk minder kan? Uh, ja, levert de fusie banen op? Dat zijn enkele dingen die aan de orde komen. Uh, maar we gaan ook wel degelijk op zoek naar uh, mensen in, in het gebied omheen. Onze collega, mijn collega Gerard van Omme struint bijvoorbeeld door de Belmer in Utrecht en uh, ook in Overijssel. Om te horen hoe ze eigenlijk aankijken tegen een mogelijke nieuwe fusiepartner. Ja, en uh, uiteindelijk worden al die bandjes naar uh, plastic gestuurd? Nou, misschien kan hij het op internet terugluisteren. Dat is <laughs> tegenwoordig het moderne medium natuurlijk. Uh, maar uh, hij wordt van alle kanten bestookt. Maar ja, hij kan op onze website kijken. De speciale omroep Flevoland.nl uh, slash superprovinciepagina. Uh, daar komt van alles op te staan. Dus op die manier krijgt hij natuurlijk wel een beeld. Dank dat je even in de telefoon kwam. Richard Schuurman van Omroep Flevoland. Oeh. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is Heere, heere, heere, heere. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Dit weekend werd het WK schaatsen allround schaatsen in Hamar, Noorwegen. Sven Kramer natuurlijk weer een glorieus kampioen en opnieuw visten de Nooren zelf naast het net achter het net heet dat geloof ik. De laatste keer dat een Noor wereldkampioen allround werd was in 1994 toen Johan Olaf Kos het goud pakte. Kos was in dat jaar ook de held van de Olympische Winterspelen in zijn eigen Liljehammer. Waar hij drie gouden plakken won. Ivonie ontving in maart 1994 dit schaatsfenomeen in de tv-show. Maar sprak eerst met een aantal vrouwelijke Nederlandse fans. Droom je van hem? <lacht> nee, ik droom nog niet. Gewoon, gewoon wanneer het nou fanclubavond is, zo, dan denk ik. Oeh. <lacht> Verklaar eens nader wat is dat oeh? <lacht> <lacht> ja. Nou, ja. dan denk ik van oeh, dan zie ik hem echt van dichtbij. Tja, nee. <lacht> En dat tja, wat is dat dan? Laat ik maar niet flauw vallen, zo dan. <laughs> Goed, ik zal je met rust laten. Catalijne zit naast je, 18 jaar. Wat is nou het meest aantrekkelijke van Kos? Nou, hij lacht gewoon heel lief. Hij, gewoon, hij heeft zo'n uitstraling. Jij ja, woont naast de Tialf, hè? Nou, zo wat wel, ja. ja maar Bijna. Maar groe dan groei je toch op met die prachtige Fri Friese jongens die toch ook niet mis zijn? Ja, Rinsje is leuk en Falko ook. Maar ja, Kos is het gewoon, hè? <laughs> Mirella, ben je ook een beetje verliefd op hem? Een klein beetje. Is dat nou het soort jongen waar je verkering mee zou willen hebben als het zou kunnen? Ja, absoluut. Goed. Ja, hè? <laughs> ja, ik zal het hem zeggen, want hij is hier: Johan Olaf jo. Kos. Ja, Ivonie 1994 met Johan Olaf Kos dus. Die stopte in hetzelfde jaar trouwens met schaatsen en is tegenwoordig directeur van zijn eigen organisatie Right to Play die zich inzet voor de rechten van het kind. Dit is Radio 1, lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Jan Slachter, voorzitter van Omroep Max... en Paul van der Lucht, die is directeur bij RTV Utrecht. Hartelijk welkom allebei. Dank je. Um, ja, de Week van de Superprovincie, Omroep Flevoland, hebben we net gehoord. Ik begrijp dat RTV Noord-Holland ook iets doet. Uh, Paul, uh, jullie zitten daar natuurlijk ook middenin uh, met RTV Utrecht. Ja, zeker. Hebben we er ook al veel aan gedaan. En bij ons is in uh, provinciale staten een referendum aangekondigd over uh, die fusie. En daar gaan wij uh, heel erg veel aandacht aan besteden. Maar, dus maar zo'n zo speciale week wat ze nu in Flevoland doen, dat... Ja, uh, dat, is, dat gaan we ongetwijfeld doen rondom dat referendum. En we denken dat dat een, een wat geschiktere timing is om het te doen. Ja. We hebben afgelopen maanden ook met de diverse omroepen contact gehad... Hè, met Flevoland en met Noord-Holland. En we dachten van nou, op deze manier uh, kunnen wij uh, ook heel erg goed en veel aandacht besteden aan die hele kwestie. Overigens is uh, net een onderzoekje bekend geworden van een vandaag... dat de inwoners van Noord-Holland het liefste samengevoegd willen worden met Zuid-Holland. Dat is om de zaak wat ingewikkelder te ja. maken. Maar hebben ze niks gevraagd. Nee, jij woont in uh, Noord- Zuid-Holland. Zuid Zuid ja, Zuid wat zou jij willen? Met wie zou jij samen willen? Nou ja, ik vind het wel mooi eigenlijk. Uh, Holland dan als provincie. Ja, ja, zoals het vroeger was. Noord- en Zuid-Holland. Dus uh, ja, kijk, dat het, dat het gaat gebeuren, uh, dat moeten we allemaal nog maar zien. Uh, Plastek maakt zich natuurlijk hard voor hem. Je ziet dat het wel her en der op, op behoorlijk veel uh, verzet stuit. Uh, ja, maar ik zou er, ik, ik, als het bestuurlijk uh, efficiënter, nou, goed, het lijkt alsof je over de publieke omroep praat, uh, beter zou kunnen en dat je er één provincie van maakt. Ja, waarom niet? Ja, net als met de publieke omroep. Het ja, ja, beter gaan, zou zijn om één nou, ja, nou, we, we gaan terug naar acht omroepen, daar heb je groot gelijk. In. Dus we gaan het bestuurlijk allemaal wat, wat uh, eenvoudiger maken. Alleen ja, alle processen die, die we nu hebben: videooverleg, intekening, audiooverleg, bestuurdersoverleg, college van omroepen, ja, dat blijft bestaan. De, ja. bedoel, wat, wat nu ook in de mediawet staat, de staatssecretaris doet voorkomen alsof het nu straks allemaal veel makkelijker gaat. Nou, in plaats van dertien koppen koffie worden er straks acht geschonken. Dan moet het er dan één worden, Jan? Nee. Maar wacht niet? even, we hadden het over de provincie. Oh, we, we gaan nu nou, ja, ja, ja, over de omroep. <laughs> uh, want uh, uh, wa, wa, wa, even voor die regionale omroepen nog even. Want stel dat die superprovincie ja. er komt, betekent dat we dan ook één regionale omroep krijgen? Dat betekent het niet automatisch. Denk aan Zuid-Holland, daar hebben we gewoon twee regionale omroepen. Ja, Wat gekke omroep werk is natuurlijk, Ik bedoel, op om 20 West. kilometer afstand heb je Radio West en TV Rijnmond. Uh, nou ja, die zouden makkelijk één omroep kunnen worden. Dat ben, laten... ben ik helemaal met je eens. Ja. Nee, in Noordwalen heb je natuurlijk de regionale omroep en de, de stadsomroep. En de, de stadsomroep, ja. Maar dat is ook samengevoegd. He, dus, uh, maar goed, volgens mij werken uh, West en Rijnmond ook uh, redelijk intensief uh, samen. En zo hoort het natuurlijk ook. Maar het is dus geen wet van mede en persen... dat als je één provincie hebt, of landsdeel, zoals we dat dan gaan noemen... dat je dan ook één regionale omroep uh, zou moeten hebben. Nee. En inhoudelijk is daar natuurlijk ook niet zo heel erg veel voor te zeggen. Want Veenendaal heeft niet zoveel met schagen om maar eens wat te noemen. Maar ik kan me voorstellen dat je op, uh, op organisatorisch gebied... Uh, heel intensief met elkaar gaat samenwerken... en tegelijkertijd probeert om nog, uh, in sommige regio's... nog fijnmaziger aan het werk te gaan. Zijn we ook over aan het praten. Ja, oké. Okay. Nou, uh, dat komt allemaal nog... want ik plastic, wil het binnen twee jaar afgehandeld hebben, hè? Die, die hele zaak. Nou, dat referendum komt eraan, dus daar komen we vast nog wel eens een keer een op terug. Zometeen gaat het wel over de publieke omroep... want er is een oproep om meer vrouwen daar uh, te laten verschijnen in programma's. We zijn er vandaag ook weer niet in geslaagd, uh, zie ik. Maar ja, dat is even niet anders. Uh, eerst maar eens het laatste nieuws. Hier is Donald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. Het vlees dat in Zweden uit de handel is gehaald vanwege de EHEC-bacterie. komt van een bedrijf in Enschede. Het gaat om vleesleverancier Beimer. De Zweedse Voedsel- en Warenautoriteit heeft informatie daarover aan de NOS gegeven. Vorige maand werden in Zweden twee kinderen ziek. nadat ze een hamburger hadden gegeten die niet gaar was. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen hun eerste staatsbezoek aan Duitsland van 3 tot en met 6 juni. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat het om een kennismakingsbezoek. Stond in die periode al een bezoek aan Zuid-Duitsland gepland. Door de troonswisseling is er een nieuwe situatie ontstaan en zal het paar ook Berlijn bezoeken. De PvdA wil onderzoeken of bezoek aan een prostituee strafbaar moet worden gesteld. Kamerlid Myrthe Hilkens brengt deze week een bezoek aan Zweden waar hoeren lopen al langer strafbaar is. Ze wil van de Zweden vooral weten of de prostitutie niet ondergronds is gegaan na het verbod. En de private vervoerders op het Nederlandse spoor zijn tegen de invoering van één tarief voor treinreizen in het hele land. De NS heeft daarvoor gepleit. Maar volgens Veolia, Connection, Sintus en Arriva mag dat niet van de NMA, de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Bovendien gaan de vervoerders niet over de regionale spoortarieven, zeggen ze. Die vallen onder verantwoordelijkheid van de provincie. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Jan Slachten van Omroep Max en Paul van de Lucht van RTV Utrecht. De publieke omroep is bezig met het opstellen van een groslijst van vrouwen die op tv kunnen. Maar een derde van de gasten in actualiteitenprogramma's is vrouw. En Shula Rijksman, die is lid van de raad van bestuur van de NPO, die wil volgend jaar een duidelijke toename zien. Programma's kunnen dan putten uit een lijst aan vrouwelijke deskundigen die voor de meivakantie al uh, klaar moet zijn. Uh, Jan, jij bent van uh, een van die publieke omroepen. Max, uh, mis jij vrouwen op tv? Ja, het is me niet heel erg opgevallen. Ik zie regelmatig vrouwen voorbij komen. Bij witte Witteman en ook bij De Wereld Draait Door... Ik, ben alleen, ik vind het goed dat je die discussie eventjes aanraakt. Alleen ik ben bang dat uh, wanneer je hier te ver op doorgaat en dan sla je door... dan krijg je diezelfde discussie die we toen in de tijd hebben gehad met uh, allochtonen. Uh, toen, er was ook een soort kwotum en dat moest je aan voldoen en dat was heel moeilijk. En dan was je heel blij als je een je uitzending had. En... Volgens had de actie de neger ja, omdat het moet op een gegeven moment. Ja, dan wordt het straks de vrouw omdat het moet. En ik, ik, ik vind dat je daarbij vrouwen tekort doet. Er zijn heel veel vrouwen die zeker deskundig zijn en die ook uitgenodigd worden. Hoe dat het komt dat we er maar in slagen om de 33% uh, vrouwen in, in programma's te krijgen, ja, natuurlijk moet je dan streven dat dat 50% wordt, het afspiegeling van de samenleving. Maar om het nou zo hoog op de agenda te zetten en straks met een groslijst te komen, ja, dat, dat, daar heb ik toch wel wat moeite mee. Ik weet dat bij redacties daar heel veel pogingen worden gedaan. Ja, mannen zeggen soms toch vaak eerder ja, hebben ook sneller een mening. Uh, wellicht is het niet altijd goed en vrouwen denken daar wat meer over na. Maar het is niet zo dat, dat, dat het moedwillig gebeurt. En ik zou zeggen van oké, okay, we gaan die doen. Maar nu ook, anders heb je als vrouw straks het idee... Ik word gevraagd omdat het moet, weet ja. je wel? En, dat, en ben dat... jij eigenlijk als Ma Omroep Max ook benaderd uh, hiervoor? Want nee, ik, ik, ik, ik weet hier niks van. Er zijn wel gezegd een aantal programma's van... in de, in de Volkskrant ja, die al ja. die hebben gezegd... We doen daar mee. Ja. ja, Paul Witteman geloof ik niet. Druk hebben we het. Die hebben de druk. Maar nou, die, nou, die dat, doen het ook al, die, die het het letten erop ja Petra Stine zit er regelmatig, mevrouw luiten Je hebt die dame van het nrc die de economie doet. Ik ben even haar naam kwijt. Dus er gebeurt best wel wat. Sjula uh, heeft dit gezegd op een congres van... Ik ben even de naam kwijt... Women Inc. of zo? Women Inc. Ja, ja. Women Inc. Ja. Daar is zij ook bestuurslid van. Dus het is. Ja, dus ook het ene belang dient het andere. Maar uh, prima dat ze dit zegt. Maar niet meer over praten. Want anders wordt het echt een dingetje. Uh, houden jullie daar in Utrecht rekening mee bij de oproep? Nee, we houden er geen rekening mee. Uh, wij uh, kiezen mensen uit op basis van, uh, van deskundigheid. En uh, op basis van. Uh, de manier waarop ze die deskundigheid het best over het voetlicht kunnen brengen. Want Jan noemt het al even. Ik, nou, we hebben allemaal denk ik wel eens een tijdje op een redactie gezeten. Uh, het is soms echt... Wij, wij letten er ook voortdurend op. Uh, we hebben in ons forum natuurlijk uh, prominente en zeer uh, deskundige vrouwen... maar uh, lang niet iedereen die we eigenlijk zouden willen... omdat die dan toch zeggen van, nou nee, toch, toch maar niet voor mij. Ja, en ik heb het even nagevraagd voordat ik deze kant op ging... hoe dat nou zat bij ons. En Wij zitten toch wel redelijk in de, in de richting van 50-50. Uh, van Lichte oververtegenwoordiging van mannen... Hetzelfde. 55, 45 zijn uh, uh, ongeveer. En wat Jan hier zegt dat uh, mannen sneller hun meningen uh, klaar hebben... of dat ze ook sneller zeggen van ja, wij komen wel naar zo'n uitzending toe... dat herkennen we bij RTV Utrecht niet in ieder geval. Oké. Okay. En, uh, en daar worden de vrouwen dan ook echt op hun deskundigheid uitgekozen... en ja. niet alleen maar omdat ze vrouw zijn? Nee, maar dat, ja, maar dat maar, gebeurt bij ons natuurlijk ook niet. Wij dat kiezen vrouwen ook, ook uit op deskundigheid. alleen. Als je dit nu zo gaat benoemen, dan krijg je dat zelfs met die allochtonen. Dat dan, oh ja, er gaat zo'n redactie. ooit, oh ja, er moet een vrouw bij, er moet een vrouw bij. Bel, bel, bel. En dan, ja, als je dan op die manier bij zo'n programma moet komen... heb je echt het idee, ik ben niet gevraagd om een deskundigheid... omdat ik een vrouw ben. En daar zouden we absoluut niet naartoe moeten. Nee. Um, ik, ik, we zagen gisteren Buitenhof. Uh, <lacht> daar had je dan uh, Frans Wijslas, Hubert van Linden en Ronald van Raak. Die zaten daar aan tafel over een vrij algemeen onderwerp. Uh, toch weer drie mannen ja, nou, Daar had toch ja. ook wel één vrouw bij gekund, minimaal. Ze hadden geen ja. kunnen vragen in plaats van wijsglas uh, ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is een goeie, ja. ja. Um, goed, nou, Ponius dan. Vanavond zenden ze dus een item uit over vliegende Hollanders, want zo heet dat programma officieel. Het SBS-programma waarin bekende Nederlanders proberen van een skischans uh, te springen. Uh, po wilde weten hoe dat allemaal ging, en stuurde daar een verslaggever op af. Maar uh, ja, daar zat de producent van vliegende Hollanders niet op te wachten... Vrijdag is natuurlijk de première van dat programma... en dan willen ze ook pas echt uh, de skibeelden laten zien. En uh, zeker de beelden van uh, dat het misgaat. Want ja, daar zit eigenlijk uh, iedereen op te wachten natuurlijk. <laughs> um, mag Po dit uitzenden, Jan? Ja. Vind jij. ja, bedoel als ik zo net uh, Dominique beluister... gaan ze daar toch een soort journalistieke uh, invulling aan geven. Van, ze willen wel eens weten hoe dat, dat gaat. En, ja weet je, Het is ook een beetje, uh, denk ik, SBS6 roept dit. Het is natuurlijk ook weer reclame voor het programma. Wij hebben het erover. Uh, het gaat niet zo goed met SBS6. Dus alle reclame voor het programma, negatief of positief, is welkom. En zij hebben het recht, het is vrije nieuwsscharing. Uh, zij zij, zij breken, geen in, uh, inbreak, uh, breken niet in op het format. Ze registreren gewoon wat daar gebeurt op de openbare weg. Uh, dus ik zie niet in wat daar mis aan is. Wanneer ze nou inderdaad, zoals Dominique ook zei... de, de, de, de finalisten of de halve finalisten bekend zouden maken. Ja, dan heb je wel een probleem, dan ben je dat programma aan het verzieken. Uh, maar uh, ja, ik, ik, ik vind het prima dat ze dit doen. Ja, Paul? Ja, ik Vind ik vind ook geen enkel probleem. Maar kun je kun je, je niks voorstellen bij de... de nou in dit geval was het de woordvoerder van de productiebedrijven. Hè. SBS houdt zich nog een beetje op de vlakte. Maar die zullen het toch niet leuk vinden dat er nu al beelden bekend zijn. Nou, vond... Volgens mij moeten ze erbij mee zijn. Wij zijn er ja? toch ook promos uit over ons, onze programma's. Ze zijn gewoon allemaal beelden, zijn van de eerste hulp natuurlijk. Vol met kandidaten. <laughs> maar... Dat is volgens mij niet het geval. Nee. Kijk, en, het, is, het is vrij nieuwsgierig. Ik kom me nog wel herinneren aan de tijd toen ik in België woonde... toen gingen de voetbalrechten van de publieke omroep naar VTM. En toen had de publieke omroep daar bedacht dat ze met een hoogwerker boven het stadion zouden gaan staan. om daar de beelden te schieten. Nou, daar heeft de rechter toen wel een stokje ja. voor gestoken. Omdat dat gewoon, dat, dat mocht ja. alweer niet. Maar daar zit ook heel geld in, fysiek. Dus, ja, dat ja. is ja. een commercieel ja. onderbetaald betaald. Ik vond het wel heel creatief die hoor. Die ja. maar, en ze hadden ook een beetje op een gegeven moment als ja, een hoogwerker klaar. Maar het was ook ja. op de Sarre. Ja. Ja, maar dat is dit toch ook een beetje, ding? ik. Ik kan het toch niet voorstellen... de poont daar een serieus item van maakt. Het is toch op zich, kijk, dat is natuurlijk een trend. Oh, springen, dansen. Dat schoonspringen was natuurlijk ook spectaculair. Er zijn, wel, er, er zijn redelijk wat gewonden bij gevallen. En mag je, dit is toch ook geen. Er is toch waarschijnlijk niemand die heel die schans afkomt. Kan me aanstonds niet voorstellen. Ik heb geen idee. Ja, we gaan nee. het zien. Ja, <laughs> ja want, want dat is natuurlijk nog even. Ik bedoel, kijk, natuurlijk zal SBS het leuk vinden dat wij het er nu ook weer even over hebben. Uh, vrijdag is het uh, allemaal en dan begint het. Maar uh, je mm. hebt wel een format wat je wil bewaken. En uh, ja, daar wordt nu toch een ja. beetje doorheen gevallen. Ja, maar, maar dat is gewoon... alleen wanneer ze dit zouden namaken. Als zij ook een soort gelijk programma. Dan, dan uh, pleeg je inbreuk op de formatrechten maar gewoon vanaf de openbare weg... ja, dan hadden ze het ook maar zo moeten afschermen... dat je er geen beelden van kunt maken. Want je komt ook niet zomaar een studio binnen van, uh, van ja. de Voice of Holland... om daar iets uh, te maken en dat, dat is een kiesgans hier, hè? Dat, ja, laatste, is dat was misschien lastig Een groot hek of een groot doek. Nee, maar weet je, het is, is, is allemaal... Uh... Ja, ik voel me wel af. Ik heb, dus er is ook gewoon publiek bij. Het lijkt me dat die toch misschien ook wel filmpjes ja. maken en uh, online zetten. Ja, dat mag ik toch ook aannemen. En ik denk dat het goed is voor het programma. Want hoe spectaculairder de beelden... Uh, hoe meer mensen vragen. Misschien is het wel en heel erg saai. En dan, ja, dan, ja, dat, dan, kan dat kan natuurlijk ook. Nou, dan nog even over PON. Daar ging ik net met Dominique ook nog even over. Uh, vrijdag hadden ze dus een interview met uh, Brett S., een van de verdachten in de Eindhovense mishandelingszaken. Brett uh, kwam uitgebreid aan het woord in PON-nieuws. En hij heeft enorm veel spijt van wat hij heeft gedaan. Even luisteren. Nee, je beseft dat je op één minuutje tijd. meer dan de helft van je leven kwijt bent. Alles doe je opnieuw kwijt. Toekomst, dit, dat, alles. Iedereen kijkt me aan op straat. Alles. Dat is niet leuk, hoor. Maar het is mijn eigen fout en dat besef ik me te goed. Dat filmpje heeft op één minuut tijd heel mijn leven veranderd. Ik moet dat filmpje nooit van mijn leven nog zien. Er komt genoeg terug in mijn hoofd. Ja, Paul, eh, Po-nieuws, eh, zond dit uit? Ja. Eh, wel eh, eigenlijk bijzonder dat die jongeren dus bij Po-nieuws Want die hebben er de afgelopen weken toch echt heel veel aan gedaan. En ja, maar de... kan me dan wel weer voorstellen. Ik bedoel, die hebben daar eh, enorm veel productiecapaciteiten in gestoken. Mm. Die hebben waarschijnlijk een band gelegd, een relatie gelegd dat met de advocaat. Dus dat kan ik me dan wel weer voorstellen. Maar kan ik me ook zo voorstellen dat zo'n jongen denkt... ja, bij po Nieuws ga ik zeker niet zitten. Want, uh, nou ja, inderdaad, Dominique haalt het al even aan, dat uh, capuchon ja, maar... aftrekken. Kijk, en... ja, die jongen die kan natuurlijk ook moeilijk iets anders doen dan spijt betuigen. En als je het zo hoort ook, hij heeft geen spijt van het feit dat hij uh, daar in Eindhoven te keren is gegaan. Hij heeft spijt van het filmpje. Daar heeft hij spijt van. Ja. Dus ik, ik, bedoel, ik, begrijp, en ik begrijp wel dat ze daar zitten. Maakt niet uit waar ze zitten, toch? Want hij, hij betuigt toch spijt. Vind je hem geloofwaardig, Jan Nee, als je, als je nee ik vind het krokodillentranen. Je, dit is iets wat de advocaat uh, gezegd heeft: doe dat nou maar. Het is goed voor het je. is goed voor je. Je ziet ook dat dat vaker gebeurt: uh, dat advocaten uh, zeggen, nou schrijf maar een brief naar het slachtoffer. Misschien dat je daardoor strafvermindering krijgt. Het zijn krokodillentranen. Hij heeft het alleen maar over zichzelf: van uh, het is niet leuk hoor om op straat te lopen dat iedereen je herkent. Nou, nu zal iedereen hem gaan herkennen. Ja, ja uh, op naar de zonde, uh, eigen schuld, dikke bult. Dus ik, ik als ik er naar zit te kijken, dan heb ik bekruip het toch een gevoel van: Joh, hou je mond. Uh, ik zie dat filmpje voorbij komen en ja, zijn leven is veranderd. Ja, maar hoe is het met het slachtoffer? Mm -hmm. Daar heeft hij het eigenlijk niet over, uh, of misschien heel, heel beperkt. Uh, nee, dus ik vind het ik, goed dat Poontje het heeft gedaan en dat ze die jongens zover hebben gekregen om hem voor de camera te krijgen. Ja. Chapeau, want ja. iedereen zou dat gebeeld willen hebben. Ook een paar witte mannen en, en dan noem ze allemaal maar op. Maar ik geloof zijn verhaal absoluut. Absoluut maar niet. Ik begrijp dat dat ook tegen die jongens gezegd Dan doe dat interview nog maar. Dan, dan houden wij ook voorlopig op om jou te storen ja. als ponius zijnde. Dus hè, dat is ook een keuze voor hem geweest. Dus om, om daar dan te gaan. Ja, nou ja, kunnen ze zich nu concentreren op die andere jongens. Ja, ja, ja want die hoofdverdachte ja. wil in ieder geval niks zeggen. En dat nee. is ook van het dat deze jongen die hoofdverdachte ook niet aanwees Als zijnde de hoofdverdachte. Ja, misschien. Ik, ik, ik denk dat dit gesprek toch wel redelijk voorgekookt is met zijn advocaat hoor. Hm. Dan zegt maar wat, dit niet. hij niet, zegt wat, dit wel, ja. Wat vond je van de rol van de interviewer, Danny Goosen... dat is een beetje die kleine, ja, kleine kabouter, zeg ik altijd... <laughs> maar ik vind het grappig, vind uh, Ja, die, heeft ook, uh, die, jongens, nee, die trok ook die capuchon... Hij was in... rustig, hè, dit keer? Hij, ja, was heel, uh, ja, ja. Maar hij probeerde natuurlijk die jongens zoveel mogelijk te laten praten... dus dat begrijp ik wel. Ik denk dat hij ook onder strikte instructies stond uh, van, uh, van Hilversum... Van, doe het nou zo, en laat, uh, laat, laat die jongen nou praten... en hou je een beetje op de achtergrond. Maar ook een beetje misschien om te laten zien van... zie, wij hebben ook heus wel empathie en zo... Uh. Oh, dat weet ik niet. Ik geloof niet. Dat, het, dat staat nou niet in het, uh, in, in, in het logo van Bond. Uh, van nou, <laughs> nou ja, maar dat lieten ze hier toch wel een beetje zien, toch ook? Dus het is toch ook wel goed ja. misschien om te laten zien dat ze dit dan ook kunnen. Maar misschien heeft hij het ook echt wel empathie. Ja, oh, dat geloof ik zeker. Um... Wat, wat vind jij over het algemeen van po nieuws? Kijk je daar vaak naar? Ik kijk er af en toe naar. Ik, ik vind dat ze af en toe echt hele leuke onderwerpen hebben. En daar moet er soms ook hartelijk om lachen. En ze zoeken echt de grenzen op. En, en je weet gewoon dat als je die roze microfoon onder je snuffert krijgt... dan, uh, nou, dan kun je wel wat verwachten. Uh, het is een hele andere manier van het benaderen van dit soort onderwerpen. Maar met dit onderwerp hebben ze toch laten zien dat ze ook niet alleen capuchons uh, kunnen aftrekken, uh -huh. maar ook een goed interview kunnen, kunnen geven. En dat pleit enorm voor ze. Ik bedoel, dat menige uh, programmamaker en journalisten... hier in Hilversum heel, heel jaloers waren, of zijn... van dat zij die primeur hadden uh -huh. om hem voor de camera te krijgen. Ja. Afgezien van dat ik het verhaal niet geloof, maar uh, als ja. wij hem hadden gehad... hadden we het ook uitgezonden. Ja, ja. Dus dat, uh, dat is op zich heel goed. Nou, goed gedaan dus. door. Ja, de door absoluut. De um, dit weekend was de foto van de overleden jongen NS... Uh, uit Wassenaar op Twitter gezet. Uh, al is de foto inmiddels verwijderd. Wie de foto daar... Uh, heeft neergezet, dat is niet duidelijk. We weten wel dat de familie twijfelt aan de lezing van de justitie, hè, dat deze NS zelfmoord heeft gepleegd en dat deze foto meer duidelijkheid zou kunnen geven. Uh, Paul, is dat aan de journalistiek om uit te zoeken uh, uh, wat er nou precies aan de hand is daar? Als er twijfel is over uh, de werkelijke gang van zaken, zeker. Absoluut. Ja. Want de politie zegt het is zelfmoord. Punt. Ja, de politie zegt het is zelfmoord. Ik meen dat het de vader is die ja, die lezing uh, betwist. Hè. Uh, ja, als er inderdaad aanwijzingen zijn dat, uh, dat dat niet klopt... dan moet je daar als journalistiek in duiken. Jan? Ja, ik vind het, ik vind het zo lastig. Ik, ik, ik denk, als ik het verhaal van die vader, dat heb ik ook gelezen... natuurlijk op zelfmoord uh, rust, zeker bij de islam, een behoorlijk taboe. Uh, dat hij dat ook misschien naar zijn familie en zijn familie in Marokko... dat dat niet uh, geweten wil hebben dat zijn ze zo zelfmoord heeft gepleegd. Kijk, als, als justitie zegt, het is zelfmoord, dan mogen wij toch hier wel aannemen dat het ook daadwerkelijk zo is. Want ze hebben er echt heel lang over gedaan om met deze uitslag te komen. Dus daar twijfel ik niet aan. En als er inderdaad redenen zijn om te twijfelen... maar die heeft die vader niet kunnen aandragen. Nee. Ook niet met, door middel van die foto. Dan moet de journalistiek daar induiken En moet dat ook verder gaan onderzoeken. Maar ik kan me niet voorstellen dat justitie hierin zo'n fout maakt dat ze zegt dat het zelfmoord is... terwijl het moord is, want dat is nogal een behoorlijk verschil. Dan heb je dus een verdachte, en nee, het loopt er iemand nog steeds vrij rond... die deze jongen vermoord zou hebben. Nee. Uh... Dus ja, het, het, het is, het is heel, ik snap ook die maar, familie wel, dat is natuurlijk... Maar stel die vader daar echt van overtuigd is, wat, wat moet je dan meer? Want je, ja, op grond zegt... waarvan, dan zou hij ook naar buiten moeten komen... en, en ook moeten vertellen van waarom hij denkt dat het moord mm. is. Dan moet hij ook daar zijn redenen voor hebben. En ik weet niet of je dat, ik heb die foto niet gezien... of je op basis van die foto uh, kunt afleiden of mm. het uh, moord is of zelfmoord. De foto is ook niet echt uh, verder breed opgepakt in de media. Is dat ook uh, dat, dus dat we de media zeggen van nou ja... Uh, laten het toch maar even zitten? Ja, ik, dat denk ik toch wel. Ik zou hem ook niet zo graag publiceren. Dus uh, ik neem aan dat er ook wel een soort van pietijd is... van dan laten we dat maar even laten rusten. En jij vindt ook gewoon toch maar blindvaren dan op justitie? Want dit zal niet de nee, eerste keer zijn. Nee, justitie kan natuurlijk fouten maken. En, ja. Zoals je waarschijnlijk wilde zeggen, dat zal niet de eerste keer zijn. Maar ja, dan zouden ze, ze zouden daar ook redenen voor moeten hebben... om, dat dan, uh, om, om, om, om het tot zelfmoord te bestempelen terwijl het eigenlijk moord is. Dat kan, en die kan ik echt niet bedenken. Nee, nou ja, of, of misschien niet goed genoeg onderzocht. Dat kan je als familie natuurlijk toch vinden. Ja, ja dat ja, kun maar, je als familie vinden, maar dan de... moet je ook wel met argumenten komen, ja. denk ik. Voordat je uh, een extra onderzoek rechtvaardigt Of een extra onderzoek. Ik bedoel, daar heeft de familie dan als ze echt ja, twijfelen... Kan. aan, aan uh, of, het, of het wel de juiste conclusie is... dat ze dan een, een extra onderzoek... Een second opinion of ja, zo. Ja. Oké. Okay. Uh, nou, dan moeten ze dat doen. Want het, het lijkt er dus inderdaad op dat die vader het idee heeft... dat er niet goed naar hem wordt geluisterd. Uh, wat, wat daar dan weer de reden van is. Ja, dat zou, uh, daar zouden allerlei uh, zaken achter kunnen ja. zitten. Uh, goed, nou, we, we houden er hier mee op. Uh, ik vond het wel fijn dat er weer twee mannen aan tafel zaten ook. Ja. Ja? Maar ik vind het net zo fijn als er ook twee vrouwen zitten. Uh, Probeer laat... morgen nou eens twee vrouwen. Ja. Ik ga uh, mijn best doen. Uh, wij zetten tegen twee alle vrouwen, vrouwen zeg ja. Ja. ja. ja. nu meteen zeg, ook. Ja. Ja. Oh, ja. Ja. We hebben in ieder geval wel een, een Radio 1 CD deze week. Die is van een vrouw. Uh, ze heet June Noah. Tenminste, dat is haar artiestennaam Het is de Nederlandse Patricia Wunningk. Het debuutalbum heet Not Guilty en daarvan nu Spin Around. What is something about this love that makes my head Dus deze week Radio 1 CD. Het album heet Not Guilty. en daarvan spin around. We gaan uh, beginnen aan de nieuwe week van de nationale nieuwsquiz. De eerste kandidaat heet Annemart Somers. Is 29 jaar en komt uit Amsterdam. Ja, dat klopt. Hartelijk welkom. Dankjewel. We moeten hier weer even iets bij vertellen, Annemart. Uh, want. Ja. De kandidaat van vandaag die op het lijstje stond, die meldde zich vanochtend ziek af. Uh, er zijn heel veel mensen ziek. Ja, griep het heerst. Uh, inderdaad, En we hebben jou op het allerlaatste moment bereid gevonden om hier naartoe te komen. Dat uh, betekent dat je niet het hele weekend uh, op de seconde na alle, alle nieuws hebt gevolgd. Nee. Dus dat is een verzachtende omstandigheid. Uh, maar toch, jij gaat de uitdaging gewoon aan. Ik vond het wel grappig, uh, er werd net gezegd van uh, de webcam staat aan... En jij gooi gelijk je halen. los. Oh, echt? Oh, <laughs> Zal ik het weer vast doen? Nee, nee, nee, ik viel me gewoon op. Ik, ik, het ziet er prachtig uit. Uh, je bent lerares? Ja, klopt. Vandaar ook vrij dus nu? Ja, lekker vakantie een weekje. Ja, en dan ja. maar even mee dan. Nou, we, we slepen elkaar erdoor, zeg ik maar. Uh, Heel graag. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Oh, Daar ja. komt-ie. De verschillen zijn klein. Het gaat om tienden van seconden. Je moest nog behoorlijk aan de bakken de 10 de tien Dus vanaf nu moet hij het al leven hè? 15 rondjes lang. Moet hij waarschijnlijk alleen gaan rondrijden, dat is al veel. Daar komt die versnelling die Erwin Wennemars wilde. De Nationale Nieuwswits. Het was een mooie dag voor het Nederlandse schaatsen. Sven Kramer is groter dan Oscar Matisse. In 86 is hij voor de zesde keer in zijn carrière wereldkampioen allround. Ja, dat ging over het WK Allround. Sven Kramer en Irene Wust waren de grote winnaars daar. Vraag 1. Bij de vrouwen was Irene Wust dus oppermachtig. Ze won alle afstanden op eentje na... Welke afstand werd ze tweede? Is dat de 1500 meter? Dat is de 500 meter, oh. ja. Die werd gewonnen door de Canadese Christine Nesbit. Vraag 2. Voor het eerst sinds Bart Veldkamp namens België in 2001... brons haalde op het WKO-round... stond er weer een Belg op het podium. Wat is zijn naam? Bart Swink. Ja, dat is goed. Uh, hij is ook nog eens een keer de coach he, van Bart Swings, Bart Veldkamp. Dus ja. die vindt dat vast uh, leuk. Uh, bronzen medaille, definitief is die doorgebroken, de, deze Bart Swings. De derde vraag gaat over een kop uit de krant, die lees ik voor. En je krijgt er ook nog drie mogelijke antwoorden bij te horen. Aan jou de taak om de combinatie te maken. Ja. Logboek bewijst onschuld. Dat is de kop, uh, hoort dit bij... Ondanks de bewijzen tegen de Blade Runner als Pistorius voor de moord op zijn vriendin, blijft de atleet volhouden dat hij onschuldig is. Twee, het proces tegen piloot Julio Porch begint vandaag... en hij zal uh, verklaren dat de logboeken aantonen dat hij geen dodenvluchten heeft gevlogen. Of drie, een aantal beurshandelaren verdedigt zich tegen een Amerikaanse beurswaakhond... die hen heeft aangeklaagd voor mogelijke handel met voorkennis in aandelen Heinz. Logboek bewijst onschuld. Waar gaat dit over? Ik gok op antwoord B... Julio Porche. hè? Ja. en Dat is goed, Het is een kop uit de spits van vanochtend. Uh, hij krijgt vandaag voor het eerst het woord. Hij zal proberen de beschuldigingen te weerleggen... dat hij als piloot betrokken zou zijn geweest bij de dodenvluchten... tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. Vraag 4. Porche heeft van begin af aan volgehouden dat hij onschuldig is. Hij zal tijdens zijn verdediging opnieuw vragen... of hij voorlopig vrij kan komen in afwachting van een uitspraak. Hoeveel jaar zit de piloot intussen al vast? Oh, ik twijfel, maar ik denk, ik weet niet of het nou 3,5, 4,5 was, maar dan gok ik op 3,5. Het is 3. Uh, ja. Ja, ja. ja, ja. Ja. Waarom ook een half dan? Ja, ik weet niet. Ja. Hm. Ja, nou ja, het is 3. Uh, de jury zegt, De computer. Oh, de jury gaat overleggen zelfs. Nou, kijk. Oh, jij bent spannend. Toch goed dat je even uh, dit, dit, uh, dit protest hebt ingediend. Uh, de jury gaat erover uh, beraden. Die komen we daar zo op terug. Uh, we gaan naar vraag 5. Dat is een geluidsfragment. Luister goed, wie is hier aan het woord? Een Europese Unie die nu meer gas geeft zonder de bevolking... daar deelgenoot van te maken, zal stranden. Dat is het grote probleem. Ik denk dat het onze minister van Buitenlandse Zaken is, Frans Timmermans. En dat is helemaal goed. Vraag 6. Hij vindt dat de Europese Unie te veel gas heeft te veel gas geeft en aandacht uh, heeft voor het gevoel van de Europeanen. Te weinig daarvoor. Nou, dat zeg ik een beetje krom, hè? Ja. Het, is, het is ook een beetje mijn eerste dag van de week. Uh, Frans <laughs> Timmermans, vraag 6. Hij vindt dat de Europese Unie te veel gas geeft... en te weinig aandacht heeft voor het gevoel van de Europeanen. Op wie uit hij daarom dit weekend kritiek? En wie is daar volgens hem verantwoordelijk voor? Van, hij uit de kritiek op Van Rompuy, volgens mij? Nou, dat is het al. Ja, ja keurig. Europese president Van Rompuy vindt uh, dat hij te weinig gevoel toont voor wat er leeft onder de bevolking. Vraag 7, uh, dat is de laatste vraag. Daar kan je nog in totaal vier punten mee verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Ja. En we willen heel graag weten wat hier wordt bedoeld. Dus één term uit het nieuwsaanbod: geen persoon, maar een onderwerp. Het is een wat, dus. Ja. Ja, okay. als, je, als je weet wat het is, onmiddellijk stoproepen. Dit ja. zijn de aanwijzingen: 4. Bij mij kun je 119 kilometer lang je gang gaan. 3. Vorig jaar was ik ineens wereldnieuws. 2. Sinds Prins Bernhard mij ontdekte, kleur ik elke winter een beetje oranje. Oh, is dit leg? Het is uh, leg, ja. Want de laatste aanwijzing was geweest... gisteren stonden mijn inwoners tijdens een mistil... bij het skiongeval van Prins ja. uh, Friso. 119 kilometer aan Pisces hebben ze daar daarmee... een van de grootste skigebieden van Oostenrijk... Ja, het ski-ongeval van Prins Frieshofer, waarbij hij in coma raakte. ging de hele wereld over natuurlijk. En sinds 1959 komt de koninklijke familie al naar dat Oostenrijkse dorp... dat ooit werd ontdekt door Prins Bernhard. Tenminste, als Als ja. ja, keurig. Uh, jury mag nog even horen, die drie jaar is goed gerekend, hè, begrijp ik. Oké, okay, nou, uh, nou, dat is keurig. Fijn. Die heb je er ook bij. Kom je op zeven, dat is helemaal niet slecht. Daarmee gaan we vermenigvuldigen zometeen in deel twee van de quiz. Oké. Okay. Nou, ik ben hartstikke ongeveer te stellen. Dat is voor een normaal mensen nauwelijks dus te bevatten. Ja, politiek vind ik...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 Dat zeggen FNV-bondgenoten en de Unie, die hierover afspraken hebben gemaakt met twee bedrijven. Vakbondsleden krijgen daar voordeeltjes, zoals bijvoorbeeld een extra studiedag op kosten van de vakbond. Moet dit meer gebeuren? Het is goed dat vakbondsleden worden voorgetrokken bij cao-onderhandelingen. Bent u het eens of oneens met die stelling sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. De website is er www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens doe het met standpunt. Allemaat Zomers, 29 jaar, uit Amsterdam. Factor 7, daarmee gaan we vermenigvuldigen. Je krijgt nu vragen te horen, die moet ik helemaal stellen. Dan geef jij het antwoord of die uh, okay. zegt, pas, daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. De journalisten bij welke buitenlandse omroep staken vandaag? Pas. BBC, hoe heet de winnaar bij het enkelspel van het ABN Amro-tennis-toernooi? Del Potro. Goed, in welke stad waren gisteren tientallen winkels open... hoewel de rechter Tilburg de koopzondagen verbood? Is goed, in welke Amerikaanse staat is de slavernij nu ook officieel afgeschaft? Mississippi. Goed, wat is de naam van het transportbedrijf dat gisteren in de verkoop is gezet? Ja? Nee. Veolia. Nee. Oh, yes. Etnische Albaniërs vierden gisteren dat vijf jaar geleden... welk land onafhankelijk werd? Kosovo. Goed, de Russische Stanislav Petrov kreeg de Dresdenprijs... voor het voorkomen van wat voor oorlog? Wereldoorlog 3. Dat is goed. Het wetenschappelijk bureau van welke politieke partij... concludeerde dit weekend dat de partij top linkser moet worden? D66. P van de A. Hoe heet de Cubaanse dissidenten die bezig is aan een reis... langs twaalf landen, oh, waaronder pas. Nederland? Ik weet het niet, pas. Jauni Sanchez. Ja, Sanchez. In wat voor land heeft de rechtsliberaal Anastasiadis? De eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Uh, Cyprus. Dat is goed. Welke PSV was betrokken bij een ongeluk zaterdag op de 58? Engelaar. Goed. Het proces tegen welke Israëlische oud-minister van Buitenlandse Zaken begon gisteren? Lieberman. Goed. Hoe heet de Britse zanger die dit weekend in Duitsland overleed? Oh, van de. Uh, pas. Tony Sheridan. Ja. Wat voor bebloed voorwerp zou de politie in het huis van Oscar Pistorius hebben gevonden? Een bed, een cricket bed. Goed. Hoe heet de bewindspersoon die afgelopen weekend doorbracht in een sneeuwhol? Post. Janine Hennis was dat. Welke vliegmaatschappij staakt vandaag? Iberia. Goed, Consumentenclaim kreeg afgelopen weekend meer dan 7500 meldingen van mensen die denken dat ze waarvoor te veel hebben betaald. tv's. Goed. Ja, de tv's. Uh, nou, ik, ik vind het echt heel knap hoor wat jij hebt uh, gepresteerd. 11 goed in deel 2 van de quiz, maal die 7, 77. Daar moet de rest van de week nog maar eens even overheen, zou ik zeggen. Nou, mooi. Goed gedaan. Nou, dankjewel. Ja, je zit een beetje te kijken van uh, het zal wel, maar ja, het is ja. goed keurig voor iemand die op het laatste moment is opgetrommeld. Je krijgt van ons het normale prijzenpakket mee en misschien dus 300 euro. Als nou, je dat zou mooi zijn. Door. Leuk. Dank, dankjewel. Ja, dankjewel. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen, CRV. Mooi dan true is na, No heat, no water. No electricity. Honger.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 De Slag om Nederland. Vanavond om vijf uur 9 op Nederland 2 bij de VPRO. Cheap tickets. Boek je razendsnel op cheaptickets.nl. Dit is Radio 1.